Het is tien uur, Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Nigeria zijn bij een zelfmoordaanslag... zeker 18 mensen om het leven gekomen. Drie terroristen bliezen zichzelf op in de stad Maiduguri... de hoofdstad van de deelstaat Borno. Ze sloegen toe op een vismarkt... zo'n twintig kilometer van het centrum van de stad...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 Het gaat in eerste instantie om een proef tot november volgend jaar. De hoop is dat hierdoor de lange rijen op Schiphol... door het verleden gaan behoren. De Marse benadrukt dat de nieuwe medewerkers niet bewapend zijn... en altijd boven de sterkte worden ingezet. En de politie heeft het afgelopen jaar ruim 300 keer een stroomstootwapen ingezet. In de meeste gevallen bleef het bij het dreigen... maar er is ook 65 keer iemand daadwerkelijk getezerd. Daarbij schieten pijltjes uit het wapen... waarna een lichte schok volgt en iemand eventjes verlamd raakt. Ook werd in 54 gevallen de taser tegen iemand aangedrukt. Daarbij raakt de verdachte niet verlamd, maar het is wel pijnlijk. In Mexico is een militaire helikopter neergestort... met onder meer de minister van Binnenlandse Zaken aan boord. Hij bezocht samen met de gouverneur de deelstaat Oaxaca... waar een aardbeving was geweest. De regeringsleden raakten bij de crash licht gewond. Op de grond vielen twee doden. Bij de aardbeving zelf vielen, voor zover bekend, geen doden.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 NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Peter de Bie en Mieke van der Wijn. 4,5 minuten over 10 uur bent met ons terecht. We te komen in het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Jeroen Vullings, onze boekbespreker van de week... Wat heeft hij bij zich? Ik heb twee lijvige boeken meegenomen. Ja, Eén uh, non-fictieboek. Dat zijn de journalistieke herinneringen van Sietse van der Zee. Een legendarische journalist. Absoluut. Echt scoopjager, nieuwsgetter. Iemand die het parool tot grote hoogte gebracht en heeft in Een buitengewoon vriendelijke man ook. Ook dat nog. Ja. En ik heb een uh, roman meegesproken... waar buiten literair nogal veel om te doen is. Dat is de roman Kindsoldaat van Oscar van der Boogaard. Oh oh. Want als we... Oscar van der Bogart geloven, dan is, uh, dan is hij de oom van Willem-Alexander... Okay. en de broer van Beatrix. Want Deuze. hij zou een kind zijn, een onecht kind... maar toch een biologisch kind van prins Bernard. Die hmm. Ja, wel van vrouwen hield. Ja. Maar dit is een roman waarin hij dat uit het doeken ja, doet? Ja, hij heeft eigenlijk verwezen in de publiciteit naar uh, lees mijn fantastische roman. Dat heeft hij gezegd in NRC Handelsblad tegen Convert Braak. Dat oh. heeft hij gezegd tegen uh, Jinek. En uh, nou ja, dat was voor mij een uitnodiging genoeg om oh. die roman dan eens te gaan lezen. Of je het verhaal gelooft, horen we over een ja. half uurtje. Oké, okay, um, dat en meer dus. Uh, we besluiten nieuwsweekend vandaag met Ma Deen, die voor zijn boek over oude wegen kriskas door Europa reizen op zoek naar de voetstappen van al die mensen... die gedurende meer dan een miljoen jaar dit continent bereisd hebben. En dan gaan we het ook straks nog hebben... over de benarde positie van de orang oetant op Borneo. Maar we beginnen met de gevolg van een communistische jeugd. Ja, met haar boek Raadselvader richt Jolande Withuis een niet altijd vrolijk stemmend monument op voor haar vader Berry en haar van communisme doordrengte jeugd. Berry, een emabele man voor de buitenwereld... maar ook een verkeelde vaderfiguur... die het, als het op politiek en ideologie aankwam, hard was als staal. En daarmee is het boek niet alleen een tijdsbeeld van het naoorlogse Nederland... maar ook een pleidooi voor het belang je als mens te ontworstelen... aan een onderdrukkend geloof. Dat zet namelijk een scherm tussen de gelovigen en de wereld... terwijl de mens als taak heeft zelf te denken. Is het niet zo, Jolande Withuis? Ik vind het prachtig geformuleerd. Ja, u kent Jolande Withuis wel van twee geweldige biografieën. Niet alleen van Juliana, maar ook van uh, Pim Boulaert. Wees mannelijk, zijt sterk. Prachtig boek. Maar goed, nu is in je eigen uh, jeugd gedoken. Ja, Communistische jeugd. Uh, in tweede instantie. Ik dook eigenlijk in mijn vader. Ja. Toen mijn vader doodging, dat was in 2009... toen kwam dat harder aan dan ik dacht... omdat het niet een vader was die in mijn leven een grote rol vervulde. Ik bedoel, Hij was heel onpraktisch en hij deed niet veel behalve schaken en aan politiek. Dus het was, ik had eigenlijk niet gedacht dat het hard aan zou komen... omdat het niet een vader was naar wie je toe rende als je ergens steun voor nodig had. Maar toen was het dus wel definitief... dat hij mij toch met een aantal raadsels had achtergelaten... over, ze, over de oorlog, maar vooral ook over of hij nou altijd communist was gebleven... en wat het communisme nou precies had betekend... Ja, en als iemand doodgaat, dan zijn die raadsels dus definitief. Dus toen ben ik al een beetje uh, dingen gaan uitzoeken, heb ik ze een BVD-rapport opgevraagd. Waardoor ik opeens ook van alles over mijn eigen jeugd kon dateren. Het was erg prettig dat ze het zo goed was. Was er een hebben. dik BVD-rapport? Nou, dat weet ik niet, want je krijgt een uittreksel. Okay. Maar dat vond ik nog behoorlijk... En wat stond daarin? Nou, er stonden dus allemaal data in. Ik heb me altijd afgevraagd waarom ben ik in Zutphen geboren... en mijn broertje in Amsterdam. En dan kreeg ik geen antwoord. Het klinkt dus als een hele simpele vraag. Maar daar kreeg ik dus geen antwoord op. Een soort snauw waaruit ik concludeerde, dit is een hele burgerlijke vraag. Wie interesseert zich nou voor zijn familiegeschiedenis... of voor zijn geboortestad? Zo ideologisch dacht ik al Echt als waar? kind. Ja, dat ja. was een burgerlijke vraag. Maar dat kon je ook zo formuleren als kind... Nee, als kind noemde ik dat natuurlijk geen burgerlijke vraag... maar ik besefte wel dat het een domme vraag was. Dat, oh. dat ik een foute interesse had in mijn eigen geschiedenis. Je moest je met de wereld bezighouden... en niet met zoiets van waarom ben ik daar geboren. Kijk dus geen antwoord op. En dankzij het BVD-rapport... Ja, Dat zegt dus echt van Berry Withuis woonde van toen tot toen daar... van toen tot toen daar, van toen tot toen daar. Beschouw hem als een gevaarlijk man, volg hem nauwgezet. Dus je krijgt al dat soort gegevens, kreeg ik allemaal... waardoor ik ook mijn eigen jeugd keurig kon dateren... toen daarheen verhuisd, toen daarheen verhuisd. En zo vielen er toch allerlei puzzelstukjes op hun plaats. Bijvoorbeeld kwam ik er ook toe dat mijn moeder na zijn dood... eindelijk dingen vertelde achter dat hij in 1948 echt psychisch is ingestort... en naar een psychiater is verwezen... Dat deed je natuurlijk niet als communist, dus dat is afgewezen. En dat we daarom even uit Amsterdam, waar de waarheid... waar hij werkte, gevestigd was, zijn terugverhuisd naar Zutphen... zodat hij even tot rust kwam. In plaats van naar een psychiater te gaan, ging hij dus rust houden. En toen zijn we weer teruggegaan naar Amsterdam. Dus allerlei puzzels uit mijn eigen jeugd vielen op hun plaats... alleen al doordat de DVD zo nauwgezet alle data had bijgehouden. Maar ik kon ook bijvoorbeeld lezen waar wij op geabonneerd waren... op de waarheid op het blad van de Cominform, de communistische eeuw. <lacht> <Ja. lacht> Elke ja, ja. half jaar staat dat er keurig in. Geen libellen? De libellen was bij ons echt ah. erg verkeerd. Want mijn moeder was natuurlijk ook heel links en heel zelfstandig. Dus het soort vrouwen wat libellen was... Nee. of hun haar toepeerden. dat was allemaal heel verkeerd. Nou ja, dat rijst toch wel een, een, een beeld op uit, uh, uit je boek uh, van een... Een, een jeugd die niet zo heel erg leuk was. Je mocht bijvoorbeeld niet naar schoolfeesten. Want eh, ik mocht staan best naar de... schoolfeesten. Ik ging niet oh. naar schoolfeesten. Ik ging dat niet naar niet schoolfeesten. Omdat ik niet durfde te vragen of ik naar de kapper mocht. Ja. Ik had best gemogen. Mij is er heel weinig verboden. Maar mij is heel erg. In zekere zin was het namelijk een leuke jeugd, omdat het heel vrij was. Maar die vrijheid was een vorm van desinteresse, omdat er zo verschrikkelijk veel normen en waarden werden overgedragen. Dus ik vond zelf dat je dat ja. niet deed. De ja, het was anderen. geïnternaliseerd, ja. ja en dat geen zou kerst, je, dus Zo ook, zou je dat nu zeggen. Ja, geen kerst, ook niet. Geen kerst, maar ik voelde dat toen niet als, als naar, hoor. Ik bedoel, ik, mijn ouders zorgden dat ik naar het gymnasium ging. Terwijl uit Amsterdam-West ging niemand naar het gymnasium. Dus ik dacht, ik ben een heel geprivilegeerd kind. Het is veel later gekomen dat ik met deze dingen... Ik vroeg me helemaal niet af, ben ik gelukkig, heb ik het fijn? Wij voelden ons ook wel superieur, hè? de andere mensen begrepen de wereld niet. En wij wel, wij waren wel armer dan alle anderen. Maar wij wisten hoe het in elkaar stak. Had je andere kleren dan andere kinderen? Nee, dat, dat speelde toen niet zo erg. Ja, het is jaren vijftig, dus eigenlijk was iedereen een beetje arm. Oh. En, maar de interesse in kleren bijvoorbeeld toen ik op het gymnasium moest kiezen tussen alfa en beta... ik was in niks speciaal goed, ik was gewoon heel gemiddeld... heb ik op het allerlaatst... ik ben natuurlijk eigenlijk een alfa met historische en literaire interesse... heb ik op het allerlaatst beta gekozen... om niet in een meisjesklas waar het allemaal over kleren zou gaan... terecht te komen. Dus echt een heel erg overideologische jeugd. Ja. Die, die, waarvan ik achteraf al ben gaan zien dat dat natuurlijk niet heel gelukkig was. Je schrijft was. in je boek eigenlijk dat je al vrij jong merkte... dat je eigenlijk, ja, outcast was. Ja, wij waren echt de vijand. Ik denk dat een van de dingen die ik in mijn boek heb geprobeerd... ik denk dat mensen niet erg beseffen hoe hard de Koude Oorlog was. Ik bedoel, communisten, er was een ambtenarenverbod. Dus ik kreeg als kind continu ingepeperd dat ik nooit een baan zou krijgen. Dus ik dacht ook helemaal niet, wat zal ik worden? Er was niks te willen. Wij waren outcast. Mijn vader kreeg geen paspoort. Je was echt de vijand. Ik, ik, vond, ik, ik ervoer de wereld ook als iedereen is tegen ons. Wij zijn de fouten, wij, wij zijn de vijand. Maar, en wie vertelde jou dan dat je geen baan zou krijgen? Mijn vader bijvoorbeeld, maar het stond ook in de waarheid. Dan was er weer een meisje, een koffiemeisje ergens ontslagen... omdat haar vader communist was. Dat was een volstrekt aanwezig besef, continu en altijd. Dus kortom, toekomstbeeld nul. Toekomstbeeld nul en behoren bij de wereld nul. Ik bedoel, ik heb zeker tot mijn veertigste valium geslikt als ik een nieuw paspoort ging halen. Terwijl ik nooit, mij is nooit een paspoort geweigerd. Maar ik ben één keer met mijn vader zijn paspoort gaan verlengen toen hij dat weer had. En die man was zo nerveus, terwijl het eigenlijk een hele geestige, komische man was. Ik zal dat nooit vergeten hoe dat was... om met mijn vader een nieuw paspoort te halen. Dus voor mij is een paspoort echt iets van... als ik dat maar krijg, ja, het is nu over. Je maar ik was wel veertig toen het overging. Terwijl je uh, na je twintigste in therapie bent gegaan... Ja. en uh, ja, toen wel min of meer ermee hebt... Af, nou ja, afgerekend is misschien niet het goede woord. Maar... Nou, Ik ben er echt, ben er echt uitgegleden. Ja. En ik ben later natuurlijk heel veel gaan publiceren... waarin ik ermee heb afgerekend. Maar ik ben niet een soort toen nog groot conflict aangegaan. Ik, ik... Het was een bevrijding, Bel. Een enorme bevrijding. Eindelijk zelfdenken. Maar, maar hoe ging dat dan? <laughs> Daar is toch een moment dat je denkt... Nee, dat is geen moment. Bij mij is het echt gegaan... Misschien is het bij anderen wel een moment. Maar ik kreeg enorme paniekaanvallen in, in CPN-vergaderingen. En ik werd continu ziek. En op een gegeven moment zei mijn huisarts... die overigens een zeer befaamd communist was... maar die liet gelukkig in dit geval de feiten voor de ideologie gaan. Die zei, het gaat niet goed met jou, jij moet in therapie. Heb ik nog een jaar geweigerd, want de communist gaat niet in therapie. Maar als je daar dan eenmaal aan toegeeft... Ja, dan, dan, ja, dan blijft er dus heel weinig over. Dan, dan komt opeens echt heel duidelijk naar voren, van, ik, ik, ik ben het hier eigenlijk helemaal niet mee eens. Ik voel me hier niet fijn, ik wil hier niet bij horen. Maar dat is niet van het ene op het andere moment. Daar heb ik wel een aantal jaren voor nodig gehad. Maar voelde dat ook als een uh, afscheid van je vader toen? dat was o, dat een was, kritische houding ten opzichte van hem? Ja, nou ja, dat is nooit bespreekbaar geweest, maar zo voelde het zeker. Dus vanaf toen is er absoluut een verwijdering ontstaan... omdat het niet bespreekbaar was... Dat lag niet alleen aan hem, hoor. Ik vond het ook bijna onmogelijk... omdat het zoiets emotioneels en heftigs is. Bij ons ging het altijd over de oorlog of over de partij. En dat... Je, mensen denken, er waren geen emoties, maar er waren wel emoties. Die waren namelijk heel heftig, die betroffen die dingen. Dus ik zou, ik zou mijn vader nooit een vraag over Stalin hebben durven stellen... omdat ik, omdat ik dacht, wat gebeurt er dan? Als, ik, vroeg, ik was wel als student kritisch over Paul de Groot. En dan dus zei hij, hou je mond. Paul heeft in de oorlog zijn vrouw en zijn kind verloren. Wie aan Paul komt, komt aan de partij. Klaar. Dus het is een verwijdering geweest. En uiteindelijk natuurlijk een bevrijding. Ik had nooit al mijn mijn sociologisch onderzoek nooit in vrijheid kunnen doen... als ik nog in die ideologie gevangen zat. Nee. Dus voor mij heeft het de weg echt geopend naar mijn werk... en mijn schrijven en mijn onderzoek. Ja. Je, je, is, je legt uh, aan het begin geloof ik van het, het boek een, een lijn... Uh, communistische jeugd van jezelf naar uh, extremistische moslims nu. Ik weet niet of ik dat doe, maar die, die lijn zie ik heel duidelijk. Oh. Omdat, ja, ik, ja. Weet, ik weet wat je bedoelt. Ik zeg... oh, het staat misschien in een interview... Het ik staat het misschien in een interview... maar ik zeg wel op een gegeven moment... dan vraag ik me af... zou mijn vader geschoten hebben op andere mensen... als er in Nederland de Russen waren binnengevallen? Ik zeg maar, die Saudi dan... en dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag. Want het, ik ben ervan overtuigd dat het in zijn ziel een aardige man was. En hij, schakers vonden hem heel erg leuk. Maar dan zeg ik... de lakmoesproef voor een echte communist... is dat je toch je naasten opoffert voor de goede zaak. De Rozenbergs hebben zich ter dood laten brengen. Ze hadden kunnen de bekennen. Een familie in de Verenigde Staten, Ja, die zijn in 1953 ja. op de elektrische stoel gezet. Of ze schuldig waren aan spionage is de vraag. Maar ze hadden wel twee kleine kinderen. En hun is wel... Etel Rosenberg zegt als een vis, als een aas voor een vis... is gratie beloofd als ze zouden bekennen. Hebben ze niet gedaan. En als kind dacht ik, dat is de juiste houding. Dan blijven die kinderen maar achter. Dus ik stel me de vraag zou mijn vader mm. hebben geschoten. En dan zeg ik, de lakmoesproef voor de echte gelovigen... is dat je je naasten opoffert voor de goede zaak. Zoals in Amsterdam-West moslimkinderen... onthoofdingsfilmpjes zitten te kijken om te oefenen... waar ze in eerste instantie van moeten overgeven. Oefenen ze zich in daartegen kunnen? En dat vind ik wat... Ja, dat is wat totalitarisme met mensen doet. Dat je je, in, je primaire intuïtie van... natuurlijk kom ik voor mijn kinderen of mijn buren op... dat je die overwint omdat het moet voor de zaak. En daarom is het afschuwelijk. Het is duidelijk dat het een hoop nadelen heeft. Toch uh, zijn er altijd mensen die in dit soort situaties hebben verkeerd... die refereren aan iets van... het was toch ook wel een veilig gevoel dat je in ieder geval rotsvast wist... dat je bij een groep hoorde. Dat je bij een groep hoorde en dat je, dat je ook het idee had... En dat geldt natuurlijk voor communisten. dat je de wereld doorzag. dat je het wetenschappelijk socialisme. je begreep waarom jij arm was. En je buren begrepen dat niet. dus die waren er slechter aan toe. al hadden zij misschien een tv. Dus het gevoel bij een groep te horen. die, die perspectief biedt. die de overwinning in het verschiet heeft. waar veel gezamenlijkheid is. Zolang je voldoet natuurlijk, hè? want als je niet voldoet... is het natuurlijk keihard en, en heel onaangenaam. Precies, zeker. De CPN in die tijd... He, daar heeft iedereen elkaar de hersens in geslagen. Ja, dus zolang je voldoet... ik beschrijf in mijn boek ook de cultuur op Felix Meritis, waar allerlei toneel en zang en Russische films... vaak natuurlijk hele prachtige films... een kinderprogramma, allemaal met dezelfde strekking... Maar het was wel een wereldje een tijd lang. Wat ook een warm wereldje was, zolang je erbij hoorde... en zolang je dus geen kritiek had. Dan is het een warm wereldje om bij te horen. En zeker natuurlijk in een vijandige omgeving. Er hebben mensen gezegd... wij hadden het idee dat buiten de partij... geen fatsoenlijk leven mogelijk was. Dat is natuurlijk een heel bindend iets. Ja, en mensen blijven ook in de katholieke kerk... ook al weten ze van misbruik. Het is nogal wat om daaruit te stappen. Maar... Of werd, werd je nou werkelijk uitgekotst of had jij het gevoel dat je uitgekotst werd? Ik ben natuurlijk van een iets latere tijd. Ik ben op een gegeven moment uitgekotst toen mijn proefschrift is verschenen in 1990. Heeft de, emmer, de waarheid echt emmersmodder over mij uitgegooid. Maar ik ben gewoon stilletjes verdwenen. Ik had er op een gegeven moment genoeg van. Heel erg genoeg van. Ik werd er gewoon ziek van. Maar... Toen mijn vader dood was, toen had ik enorme behoefte aan informatie over hem. En toen heb ik Jaap Wolf gebeld, een, een heel befaamd partijbestuurder. Die overnachtte vroeger bij ons, want dan had hij de laatste trein gemist. Is dus iemand die eigenlijk vrij dichtbij was. En ik heb hem gebeld en ik zei dat ik behoefte had aan een gesprek over mijn vader. of Jaap meer wist over wat hij in de oorlog had gedaan. Nou, dat heeft me de grootst mogelijke moeite gekost... om dat voor elkaar te krijgen. Want ik was echt een vijand. Dus met hij ging, mij ging je niet praten. Zelfs niet over zoiets als je vader die dood is. Uiteindelijk mocht ik komen. TV bleef aan. Ik kreeg, kreeg nog een slokje water aangeboden. Ik heb er wel iets van geleerd. Hij, hij had nog wel informatie voor me. Maar die houding dat je dus een dochter van een overleden vader... gewoon eigenlijk niet wilt ontvangen omdat ze een vijand is geworden... is wel typerend. Heb je hem ontraadseld? Ik heb, ben ver gekomen, want schrijven is voor mij geen therapie. Maar schrijven is natuurlijk iets, iets heel ordens. Dus dan, zodra je het opschrijft zie je ook... hier zit een gat in de redenering. Of nee... Dit is niet het juiste woord. Zo was het niet. Dus ik heb zowel nieuwe feiten geleerd. Maar ik denk ook dat ik dichterbij gekomen ben. in redeneren over waarom hij zo heeft geleefd. Waarom hij heeft geleefd. Ja, daar ben ik wel tevreden over. Te, het heeft me wel moeite gekost hoor. Er is geen boek waarbij de, redactie zo, de redacteur van de bij zo, Bezige Bij zo heeft moeten trekken. Omdat ik toch begon aan een boek over mijn vader. En. En ook zij, over jezelf? Nee, ik begon dus niet over mezelf. Ja. Ik, op een gegeven moment werd het over mezelf. En zij zeiden steeds, wij willen toch weten hoe jij dit hebt ervaren. Maar dat vond ik, vond ik echt moeilijk. Ik ben natuurlijk iemand die over anderen schrijft. Ja. En nu moest ik opeens voor de dag komen. Nou, De ondertitel is ook kind in de koude oorlog. Ja, ja, het is echt een relatie. Het gaat over een relatie. Maar het vond ik niet eenvoudig. Leeft je moeder nog? Uh, ja... Maar met mijn moeder gaat het niet goed. Dus oh. daar, daar heb ik het liever verder niet over. Het okay. is 97. Ja. Hey, dankjewel, Jolande Witthuis. Het ziet er prachtig uit. Met een hele mooie foto van jouw vader. Heel liefdevol met ja, jou mooi, als baby. He? Ja. Ja, het is de ja, enige de... foto van mij die bestaat met mijn vader. <laughs> maar goed. Het, het, hij, hij, hij houdt je wel liefdevol vast. Zeker. Ja. Oké, okay. Dankjewel. Ja, jij, jij bedankt, raadselvader. Het is dus een uitgave van De Bezige Bij. De orang oetan op Borneo is in gevaar. Meer dan de helft van de populatie mensapen op het eiland... is verdwenen in de afgelopen twintig jaar. Let wel, we hebben het dan over meer dan honderdduizend apen. Dit komt door een combinatie van ontbossing... de aanleg van oliepalmplantages en door de jacht. Ik moet je en even onderbreken, Peter. Precies. Een spookrijder... Ja, rijdt u op de A6 van Muiden naar Jouren... dan komt u tussen Lelystad en Band een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A6 van Muiden naar Jouren... dan komt u tussen Lelystad en Band een spookrijder tegen. Dank we hadden het dus over de orang-outen op Borneo, die is in gevaar. Meer dan 100.000 apen zijn de afgelopen jaren verdwenen. En het komt door een combinatie van ontbossing, de aanleg van oliepalmplantages en ook door de jacht. En dat laatste is nieuw voor de onderzoekers die hun bevindingen beschreven in het blad Current Biology. Bij ons is Lisbeth Sterk professor in de gedragsbiologie aan de Universiteit Utrecht. En u doet onderzoek naar apen, hè? Ja, goedemorgen. Ja, ik werk na het sociaal gedrag van apen. Maar toen ik mijn wetenschappelijke carrière begon... heb ik ook in Indonesië, op Sumatra weliswaar door het bos gelopen en ook orang heel vaak uh, ontmoet. Wat prachtige beesten. Ze zijn fantastisch en zo elegant. Ja. Hoe, uh, hoe tel je uh, uh, orang oetangs in een land, dat, uh, uh, of in een eiland, op een eiland... dat twintig keer zo groot is als Nederland... en voornamelijk uit boes bestaat? Ja, daar uh, hebben orang en alle aan doen iets heel interessants. Die bouwen elke nacht een nest in een boom. En dat elke dag een nieuw nest? Elke dag een nieuw nest. Dus die nesten die blijven in de bomen zitten... ik denk dat je ze ongeveer 1 à 2 maanden kan zien. Daar is heel uitgebreid onderzoek naar gedaan hoe ze er dan uitzien. Hoe verdord de bladeren zijn. Maar die nesten blijven natuurlijk achter. En dan kan je tellen hoeveel, hoeveel nesten er zijn. En daar kan je het afleiden hoeveel oetans ergens zijn. Dus je hoeft ze niet eens zelf te zien. Hun nesten zijn echt een signaal van wij waren hier. En wat is er aan de hand met die oorhoogdas? Want er wordt nu opeens de noodklok geluid. Ja, wat uh, ze gedaan hebben in dit artikel is uh, data vanaf 1999 tot 2015 geanalyseerd. En over de jaren heen zijn ze op allerhande verschillende stukken in Borneo. hebben ze uh, transecten genomen. Lopen, zoals dat heet, zijn ze door het bos gelopen, hebben ze die nesten geteld. En ze hebben nu een analyse gedaan over de hele periode heen. En toen kwamen ze erachter dat ongeveer. ze komen ongeveer de helft, zelfs iets minder nesten per vierkante per gelopen kilometer tegen dan 15 jaar geleden. Dus ze zijn gaan rekenen eraan en toen kwamen ze erop uit... dat meer dan de helft van de orang-outans die er in 1999 waren... dat die nu er niet meer zijn. Maar het curieuze is, als je het verhaal leest... is dat uh, uiteindelijk dat ze meer orang-outans uh, uh, schatten... dan dat er tien jaar geleden waren. Ja, ik denk dat ze betere schattingen hebben gemaakt in 1999. Dus... Dat ze nu beter weten hoe ze al die data moeten verwerken. Maar, want je kan natuurlijk niet overal zijn. Je moet het terugbrengen naar waar verwacht ik hoeveel orang -outans. Dus die modellen worden steeds beter. Dus dat is inderdaad het goede nieuws. Oh. Maar als je met diezelfde methodes op dezelfde manier de data opgehaald... gaat kijken hoe de verandering door de tijd heen is... zijn we dus meer dan de helft van de outans op Borneo. Is, is er niet meer. Die, die zijn er niet meer. Ontbossing is de oorzaak. Het is voor een van de oorzaken. Dus ontbossing, met name ook voor palmolieplantages, is heel belangrijk. Daar kunnen ze niet leven. Als je daar ook doorheen loopt, ja, het is gewoon een soort woestenij om te zien. Gooit maar één soort, dat is niet erg interessant. Uh, wat daarbij komt, is als het bos weg is, ze kunnen dus zelf in die plantages niet leven. Dan gaan die orang ook naar dorpen toe en gaan ze bijvoorbeeld in tuinen van mensen vruchtbomen eten. En dat vinden mensen niet zo fijn. Dus dan doden ze orontans. Dus dat gebeurt ongeveer in een derde van de gevallen dat er jacht is. Maar waar dit, wat dit onderzoek ook laat zien... is dat in eh, natuurparken, maar ook in bossen waar ze houtkap hebben waar normaal heel veel orang-oetans zitten, dat daar ook de populatie ongeveer gehalveerd is. En dat is niet omdat bos niet meer goed is, maar daar moeten andere oorzaken voor zijn. En uit andere surveys komt het inderdaad dat mensen jagen om ze te eten. Dus dat is ook een heel belangrijke oorzaak. Ja, en dat hebben ze altijd gedaan. Dat uh, is mij niet zo duidelijk. Uh, op uh, Borneo wonen Dayaks. Dat zijn mensen onder andere, en dat zijn mensen die ook wel mensen eten. Dus ja, als je mensen eet, kun je alles eten, denk ik dan. Uh, dus uh, in hoeverre dat een oude traditie is, durf ik niet te zeggen. Aan de andere kant, vroeger was het misschien moeilijker om Othans te vangen. Nu kan je ze schieten. Ja. Is, dit is uh, verontrustend, ja. vindt men? Ja. Dat is het zeker. Ze hebben ook in het uh, onderzoek verder gekeken. Want 100.000 op uh, Borneo, dat klinkt uh, heel aardig. Hè? Zoveel schatten ze dat er nu zijn. Op Sumatra leven twee andere soorten. Daar zijn het nog maar 12.000. Dat zijn er niet zoveel. Maar Borneo is heel groot. Er zijn iets van uh, 48, wat ze noemen, subpopulaties. Van dieren die echt met elkaar kunnen paren en, en met elkaar in interactie staan. En dat komt omdat Borneo vrij plat is met veel rivieren en stukken waar mensen loop, wonen. Daar kunnen ze niet overheen. En ze schatten dat daar ongeveer de helft. Of het nog maar van een populatie bevat die echt op de lange termijn levensvatbaar is. Hmm. En dat is alleen bij het gegeven dat er nu geen jacht meer zou zijn. Maar hoe komt het dan dat die dan niet te levensvatbaar meer zouden zijn? Als je, te, als je minder dan 100 individuen hebt, oh, dan in uh, is het problematisch. Dan krijg je. Inteelt. Dan krijg je inteelt en op termijn verdwijnen ze. En dat is dan zonder jacht. Ja. Dus als de jacht in dit tempo doorgaat, ja, dan kun je ook veronderstellen dat over. 15-20 jaar er... Uh, nou, het zeker weer gehalveerd, is zo niet meer. Is de orang-oetang eigenlijk, behalve dat het een prachtige beest is om te zien... ook nog op een of andere manier een kameraad voor de mensen eigenlijk? Daar, ter plekke? Nou, voor de mensen daar wil ik niet zo'n speciale betekenis hebben. Op Borneo, want altijd heb ik daar niet lang genoeg gezeten. Op Sumatra, waar ik zat, hadden, hadden mensen het over orang en die, die voelde echt alsof we een soort mensen waren. Dus we hebben één keer een veldassistent gehad... die kwam helemaal gechoqueerd het de onderzoekskamp in... Orang Makan Oran, oftewel mens eet mens. En wat hij gezien had, was dat een Orang Oetan en Gibbon... dat is ook een mens aan, een soort, aan het eten was. Dus zij beschouwen ze als mensen en daarom jagen zij ze niet. In ieder geval de mensen waar ik zat Aha, in Noord-Sumatra. Ja. Maar ja, op Borneo gebeurt het dus wel... Is er nog iets uh, te doen om dit te stoppen? Want dat willen mensen natuurlijk. Die denken: red, de orang moet dan. Ja, ik denk dat er uh, verschillende dingen gedaan kunnen worden. Ten eerste, natuurlijk in Indonesië, dat mensen zich daar uh, bewust van worden. Dat er actie wordt gevoerd. Het andere, en dat laten we het artikel ook zien. En dat is ook waar natuurbeschermers steeds beter zich uh, realiseren. Is dat aan de ene kant heb je natuurlijk natuurparken. Die zijn heel belangrijk om dieren te behouden. Maar als je bos op een goede manier beheert. Dus je kapt wel wat, maar niet te veel. Zoals FSC. Dat zijn de plekken. Maar ook orang dat... en andere wilde dieren heel goed kunnen leven. En dat laat dit artikel ook zien. Daar zijn de dichtheden vaak hoger. En dat komt waarschijnlijk omdat het betere bossen zijn... dan waar wij natuurparken van maken. En als je dat dus goed beheert... dus inderdaad ook dat soort hout koopt... dan is dat inderdaad ook beschermend voor dieren zoals orang Is dat nog, de, is dat nog de, de goede kant op te krijgen eigenlijk? Of zeg je nou... Je moet nu gaan beschermen. En heel traag. Want orang krijgen... Ongeveer elke zes en sommige populaties zelfs onder de negen jaar een kind. Dus het herstel is ontzettend traag. Ja, de en de schatting oh. is dat als je 1% dood van de ongezende populatie... dat het achteruit gaat. Dus je moet het echt geheel stoppen. Ik, ik vroeg me nog af. Um, het is logisch natuurlijk, je hebt daar ook een uitdijende bevolking... dat die wel natuurlijk dat bos ook nodig heeft om te bestaan. Dat, dat blijft natuurlijk altijd frikken. Ja. Hoe groter die bevolking, hoe meer die druk erop zit. Ja, maar je hoeft natuurlijk geen orang-outans te eten... om een bos nee, te laten nee, nee, bestaan. Nee, nee, zeker niet. Maar, en... maar, maar je hoeft ook ze niet te eten om ze toch dood te krijgen. Want uh, uh, uh, dat lukt wel als je maar genoeg uh, land afpikt. Ja, De palmolieplantages te ja. doen. Nou, is ja, ik denk inderdaad iets... de palm, dat heb ik inderdaad niet genoemd. is een derde ding, palmolieplantages zijn, wat ik ook zei, een soort woestenij. En naarmate die meer wonen, ja, daar kan überhaupt niet zoveel leven. Dus en die, dat is en die, die zijn gigantisch, hè? Ja, die zijn echt gigantisch. Ja, ja. Hartelijk dank voor uw uitleg. U hoorde Lisbeth Sterk, professor in de gedragsbiologie aan de Universiteit Utrecht. Meer informatie allemaal te vinden op radio1.nl en dan slash nieuwsweekend. En u kunt natuurlijk ook altijd voor informatie terecht op onze Facebookpagina. De Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Pyeongchang is een Donkey Olympic midaat. Olympisch nieuws met Geo Lippens. De Zwitserse freestyle skiër Sarah Hufflin is op het onderdeel slopestyle Olympisch kampioenen geworden. Ze geeft het goud met een sterke derde run. Tweede werd haar landgenote Mathilde Grummo. En dat is nog wel een opmerkelijk verhaal. Vorig jaar scheurde zij haar kruisband. Niet tijdens een wedstrijd, maar tijdens een fotosessie. Ze was op het nippertje fit voor de spelen. Maar gisteren zag het er weer niet goed uit voor Grummo. Tijdens de training viel ze op haar hoofd en moest ze naar het ziekenhuis. Uiteindelijk mocht ze gewoon meedoen met de zilveren medaille als resultaat. En Curling stond vanochtend weer op het programma voor de mannen. De Zweden deden heel goede zaken met hun zegen op favoriet Canada. Het was de vijfde overwinning op rij voor de Zweden in de poolfase. Ze we staan nu vrijwel zeker in de halve finale en Canada leed zijn eerste nederlaag. En zo meteen in Radio Olympia gaan we een paar uurtjes shorttracken. Shinky Knecht en Itzak De Laat staan in de kwartfinales van de 1000 meter. Eerder deze week nog werden de mannen uitgeschakeld in de relay en dat was een grote teleurstelling. De Laat heeft de knop snel om kunnen zetten. Nou, ik denk eigenlijk dat we het wel beter verwerkt was dan, uh, dan ik in het begin ook had gedacht. Ik dacht even van, oh hier gaan we wel echt uh, een paar dagen echt uh, bij, de, bij de pakken neerzetten. Maar nee, ik denk dat het hele team het goed opgepakt heeft en uh, dat we nu gewoon weer lekker gewoon weer ogen vooruit uh, met de toekomst bezig zijn. Jorin Termos, de kerstverse Olympisch kampioen op de 1500 meter lange baan. En Suzanne Schulten staan aan de start van de series bij de 1500 meter. Ook Schulting had een teleurstelling te verwerken... toen ze ten val kwam op de 500 meter. Ze probeert nu met wat meer ontspanning... naar die nieuwe race toe te werken. Ja, ik moet zeggen dat de laatste dagen... richting de laatste twee dagen... dat ik wel wat rustiger aan het worden ben. Dat ik iets minder rondloop te stuiteren... en iets meer, mezelf iets meer terugtrekken... om, uh, om gewoon, uh, gewoon lekker rust te pakken... en uh, ja, iets, iets minder in de, in de gek in de rondte te gaan. Dus... Um, ik ben gewoon lekker op mijn kamer gezeten en lekker ontspannen en een beetje een filmpje kijken. En skeletonster Kimberly Bos ligt vanmiddag weer op haar slee in het Alpensia Sliding Center in de bergen. We zijn benieuwd wat zij kan doen na die knappe negende plaats van gisteren. Straks dus allemaal te volgen in Radio Olympia vanaf 11 uur. En dan ook aandacht voor Esmee Visser, want die krijgt de zesde gouden medaille voor Nederland. Ze neemt hem in ontvangst op Medal Plaza. Tijd voor de boeken. Jeroen Vullings is aangeschoven. Hij heeft twee dikke vette pillen. Ja. Ik begin met uh, verslaggever van beroep. Uh, dat zijn de herinneringen, de journalistieke herinneringen... van uh, Zietse van der Zee. Hij is nog niet uitgeschreven. Hierna komen nog andere boeken. Uh, heeft zijn uitgever laten weten. Uh, dat begint eigenlijk begin jaren zestig. En meteen kon je al zien waarom Zietse van der Zee... Uh, ja, de reputatie van knokenhart heeft verworven. Een term die ik volstrekt niet kende. Het zal wel zoiets betekenen als bikkelhard, Maar het klinkt nog harder dan bikkelhard. Knokenhart. Hij ging werkelijk tot het laatste. Feit boven water kwam en zo. En, uh, kende geen grenzen. Nou, dat is heel goed voor de journalistiek. Hè? Onderzoeksjournalistiek, harde feiten. Het eerste wat hij ongeveer deed was dat hij uh, kans had gezien, en dat was toen revolutionair, om bij een open hart uh, operatie te zijn. En geen gruwelijk detail bleef de lezer bespaard. Mm. Uh, hij kwam, ja, je kan het alleen maar met, met jaloezie lezen, eigenlijk, deze memoires. Want uh, zoals jullie weten, uh, wordt er over de papieren krant geschreven als dode bomen. En, euh, ja, euh, journalisten staan altijd heel laag maatschappelijk aangeschreven. Maar als je dit leest, denk je, nou, Sietse van der Zee heeft de wereld kunnen zien. Hij heeft allemaal interessante mensen ontmoet. Hij is bij euh, grote gebeurtenissen geweest. Maar hij heeft ook prachtige posities bekleed overal. Ja, hij is, hij is kijk, euh, hij stoot door toen hij bij Algemeen Handelsblad kwam. En dat was toch iets heel bijzonders. Dat, daar zaten allemaal wat, wat progressieve, liberale journalisten. Henk Hofland euh, zwaaide daar begrepen, de scepter en um, ja die leefde eigenlijk uh, wat, uh, wat losjes, uh, maar die konden allemaal enorm veel. En uh, daar is hij als een echte newsgetter, zoals dat heet, tot bloei gekomen. Uh, maar na de fusie van uh, Algemeen Handelsblad uh, tot NRC... Uh, <coughs> heeft hij uh, uh, posities gehad als correspondent in Duitsland. In Brussel is hij correspondent geweest. Hij is bijvoorbeeld bij het uh, incident geweest... ofthans heeft hij ontrafeld uh, met de ASBAK en Henk Vredeling... En al dit dat soort dingen. Willy Brandt als politiek, hij is overal bij geweest. <kliek> uh, het, het, het mooie vind ik dat. Uh, nou, het is dus een hard, hard versterkertje eigenlijk voor de journalistiek. Het laat ook zien wat bewaard kan blijven ook in nieuwe tijden van de journalistiek. In nieuwe tijden van het internet, daar sluit hij ook eigenlijk mee af. Uh, het mooie is dat hij. Uh, er staat een passage in en die is heel terloops. Op een gegeven staat hij in. Amerika in een lift. En <tieft> dan staat er een vent van twee meter breed en twee meter lang. Die staat er dicht bij hem. En die legt omgekeerd zijn hand zo een beetje. Ja, op de edele delen van Sietse van der Zee. En je merkt de ontreddering in de twee zinnen die hij eraan wijdt. Maar dat past ook helemaal niet in de rest van het boek. Sietse van der Zee was natuurlijk. Het heeft verder. Dit leidde verder tot niets hoor, gelukkig. Dus hij kon uit die lift komen, maar dit vond hij bijzonder onaangenaam. Dit had hij nog nooit meegemaakt. Het is ook een zeer monogame figuur euh, met zijn Maria. En hij keek altijd een beetje naar, met een schuin oog naar Hofland... die, ja, die vroeger vele vriendinnen had. En, euh, maar dit past helemaal niet bij het beeld van een man die toch eigenlijk wel... Niet bang was vijanden te maken. Een zekere controledrift had. En ja, en zoiets moet je niet gebeuren. Dus dat vond ik een heel mooi menselijk detail eigenlijk... in dit, uh, dit tamelijk stoere beeld uh, verder. Uh, ik heb me ook wel afgevraagd wat zietse van der Zee... want zietse van der Zee ga je nou dit boek internaliseren. Er komt een kleine zietse die in jou plaatsneemt. En ja, dan denk ik, wat zou zietse van der Zee nou gevonden hebben... van die roman van Oscar van der Bogart... en van al die buitenliteraire ophef... Uh, rond dit boek Kindsoldaat, de roman Kindsoldaat van Oscar van der Bogaard, al zou Oscar van der Bogaard, de schrijver van Julia's Heerlijkheid, de Heerlijkheid van Julia, al zou die een onecht kind van Bernhard zijn? Ik denk dat Sietse van der Zee er niet teruggeschrokken voor zou zijn... om gewoon de DNA-test te laten uitvoeren... die Oscar van der Bogart niet wil laten plegen. Omdat hij het wel weet. Voor hem is het al waarheid. Want het staat in het boek. Ik denk dat hij gewoon naar oude uniformen van Bernard zou gaan. We moeten toch Ariepijt even verklaren wat er exact aan de hand is. Ja, de bewering. Ik wel zeggen. Ja. Uh, het begon met een NRC-interview waar Ja, de journalist eigenlijk zijn ongeloof uh, liet zien... door keer op keer dezelfde vraag te stellen. Ben je nou echt een zoon van Bernard? Nou, daar kwam antwoord op. Want ja, dat wordt in dat boek min of meer... Dat wordt in het boek beweerd. En het is natuurlijk ook heel handig... om dat bij de aanloop van een nieuw boek te vertellen. Ja. Dat is, maar goed, daarna kwam je op de televisie... En ik vond het zo fascinerend... dat ik bepaalde delen zelfs heb uitgeschreven. Ook daar krijgt hij de vraag... hij heeft namelijk ooit van zijn moeder te horen gekregen... dat hij een verhouding had gehad met Bernard. En uh, ja, en, en sindsdien viel eigenlijk... Uh, het leven voor Oscar van der Bogart op zijn plaats. Want hij rept dan van een harmoniemodel. Hij zegt, Bernard was er op belangrijke momenten... in het leven van mijn moeder. Ik zag met die man en met mijn moeder... een alcoholistische moeder zag ik harmonie. En dan zegt hij... Uh, ik heb het zo waargenomen en het is gewoon zo. Voor mij is dat zo. Het is zo. Het is pas helemaal zo als ik een DNA-test laat doen. Dan zal iedereen gelukkig zijn. Maar voor mij is het nu al zo. En daarom heb ik dit boek geschreven. Ik heb dat boek geschreven. Ik ben teruggegaan naar de bron. Nou ja, kijk, je kunt de emotie hier wel een beetje invoelen. Mm. Maar ja, uh, dat is ook eigenlijk het enige wat hij te bieden heeft gehad. Het is een gevoel, een harmoniemodel... maar hij verwees wel naar dit boek, naar de inhoud van deze roman... dus ik dacht, dan nou ga ik deze roman maar eens lezen. Uh, het oeuvre van, uh, van Oscar van der Bogart is niet constant. Uh, ik vind dat hij prachtige romans geschreven heeft. Hij is heel goed gedebuteerd, eigenlijk ook al. Nou, met lang, best lang geleden. Heel lang geleden. Toen bij hij nog Polak en Van Gennep, nog Joon Polak... daar is hij nog bij langs geweest. En hij had van die boeken als Dans en Vremkörpen, prachtige boeken... waarin het ook al over zo'n zo disfeng functionele relatie met zijn moeder ging. Want je zal maar een kind zijn van een alcoholische moeder. Dan heb je een behoorlijk trauma. Uh, okay. In ieder geval daarna de heerlijkheid van Julia. Maar daarna zakt het weer in. En nu dit enorme boek. Uh, ik moet er wel bij zeggen... dat ik toch met een zekere scepticus al begon. Omdat hij in dat interview in NRC gezegd had... dat Bernard tegen hem gezegd zou hebben... ik ben je prins. Ik ben je prins... Iedereen die een letter van Gerard Reven gelezen heeft... weet dat ja, Ik ben je prins... dat had in een roman van Gerard Reven voor kunnen komen. Dat doet ook wat homoerotisch aan. Nou. Daar hebben we geen gebrek van in dit boek. Uh, het, uh, hij is in een soort mythische familiegeschiedenis gedoken. Hij heet ook niet Oscar, het heeft andere namen. Op de grens van Limburg en Duitsland. En de ene kant van de familie is Duits... en de andere is, uh, is Limburgs uiteindelijk Nederlands. En het gaat om een tweeling... en het gaat om een vrouw die een tweeling moet delen. En uiteindelijk, via allemaal ongelukkige vrouwen... Uh, kom je uit bij die vrouw, Elsie heet ze... die een verhouding heeft gehad met P.B., Prins Bernhard. En ja, die kent dan weer een militair. En die heet Jim. Dus dan noemt Prins Bernhard hem, PB, noemt hem Jimmy En dan zegt hij, noem mij Shores. Nou ja, in ieder geval, uh, het is een en al mythe. Ja, het is kostelijk. Het is geweldig. Het is trouwens prachtig geschreven, hoor. Maar, en er zitten ook doorkijkjes in. Je komt op een gegeven moment, kom je zelfs de jonge Adolf Hitler tegen in Parijs. Die ook nog even bij tegen een beetje schunnig doet tegen een, een, een vrouwelijk uh, lid van de familie. En uh, Couperus komt erin voor. Maar goed, ik dwaal wat af. Het komt er in ieder geval op neer dat uh, het min of meer eindigt eigenlijk bij die vaststelling dat er dus een kind is van prins Bernhard. En daar, daarvoor is deze hele mythe in stand gebracht. Ja, weet je, als, hij heeft het zelf buitenliterair gemaakt, dus ik mag er ook wel iets buitenliterairs over zeggen. In de jaren negentig had ik een andere baan. Ik organiseerde literaire programma's in Amsterdam, 40 per jaar. Dat was nog in de tijd voor het grote internet. Dus ja, wij nodigden schrijvers uit. En het was belangrijk dat die schrijvers kwamen. Want hun naam stond op de poster, de mailing ging uit naar al onze mensen. Het stond in de stadsagenda van Parool. Wat gebeurt er op een avond dat Oscar van der Boogaard uitgenodigd was? kwam er een fax binnen. Twee uur van tevoren. Voor de avond zou beginnen. Ja, ik kan niet komen. Persoonlijke omstandigheden. Mijn vader is overleden. Nou dan ga je niet bellen van, nou, uh, Poel, kan je toch niet misschien komen. Het ja. was natuurlijk een ramp. Uh, een jaar daarna sprak ik hem voor een krant. Ik maakte een interview en ik zei, nou, dat was wel vervelend... Zeg dat je vader was overleden. En toen zei hij, want het was gezellig, we waren vertrouwelijk. Hij zei, ja, weet je, ik kijk op de dag zelf... of ik eigenlijk zin heb in zo'n uitnodiging. En als ik geen zin heb, ja, dan stuur ik een fax. Het was de tijd van de fax, jaren negentig. Mijn vader is overleden. Nou, was die vader al decennia daarvoor overleden... Maar ja, waarom ik dit vertel, is het geeft wel een beetje loze kant aan. Dus ja, uh, voor wat het waard is heeft hij zijn doel bereikt, want ik heb dit boek gelezen, ik had anders denk ik andere boeken gelezen, en ik vind het wel een heel groot roman ik heb hem ooit de belangrijkste stem van zijn generatie genoemd, dat was met de heerlijkheid van Julia, en liefdesverdriet en daar sta ik volkomen achter, maar daarna kwamen een aantal boeken, ja, waardoor ik dacht, is dat nou wel zo verstandig wat ik heb gezegd, maar ik moet zeggen dat hij met dit boek ook al is het volkomen gefabuleerd, heeft hij zich wel weer in het echelon van Tommy Wierink gaan geplaatst, van de echt grote schrijvers van zijn generatie. Maar tot slot, maakt het nou iets uit of je zijn verhaal... gelooft te ja of te nee voor het lezen van dat boek? Nou, uh, ja, dat is een, een goede vraag... waar ik met tegenzin eigenlijk op antwoord. Want kijk, ten eerste is het... Het, is, het lijkt wel een beweging. We hebben dus Giet op de Beek gehad... met een inzesverleden. Dat zijn dingen waar je... het is onfatsoenlijk om te zeggen... ik geloof je niet. Mm. Het is ook onfatsoenlijk om tegen Oscar van der Bogar te zeggen... ik geloof je niet. T, uh, dus je komt... Als toeschouwer in een ongemakkelijke positie. Uh, dat Koninklijk Huis is weerloos. Dat gaat hier ook echt niets over zeggen. Dat gaat zeker niet op een DNA-onderzoek aansturen. Uh, wat ik er jammer aan vind, is dat het al met al toch tot een verkleining, tot een reductie van zo'n enorme literaire prestatie leidt. Heb je het nou nodig? Ik ben bang van wel in deze tijd, maar ik vind het ook een beetje makkelijk. Waarom zo'n stunt? Waarom vertrouw je niet op je eigen kracht? Misschien is het zo, hoor, dan is het allemaal onzin wat ik nu Zou het zeg. Zou het ook niet de uitgeverij zijn? Nou, die hebben niet de naam van Lebowski of Prometheus. Dat zijn meer uitgeverijen. Dit is van de bezige bijen. Hm. Dat is toch wel een hele nette uitgeverij. Nee, ik denk echt wel dat uh, ja, dit soort van de stunts. Zelf. Ja, dat dat ik denk dat dat uh, formidabel acteurschap is. Ja. Dankjewel. Uh, nou ja, informatie hierover, u kunt het allemaal terugvinden... radio1.nl slash nieuwsweekend. Daar staan de titels op die Jeroen besproken heeft. Hartelijk dank. Na de Tweede Wereldoorlog moest strijd in Europa plaatsmaken voor vrede. Verbinding moest te komen tussen de oude vijanden... Wegen van noord naar zuid, van west naar oost... als pleisters over het door de oorlog uiteengereten continent. Alsof het iets nieuws was dat de Europeanen door hun continent reisden... en elkaar ontmoeten. Niets is minder waar, want mensen reizen al een miljoen jaar door Europa... over oudere wegen, karresporen, voetpaden. Dat schrijver en historisch programmamaker Matthijs Deen ons laten zien... in zijn nieuwe boek over oude wegen. Goedemorgen, Matthijs. Ja, goedemorgen. Een op zijn zachtst gezegd ambitieus boek dat meer dan een miljoen jaar reizen in Europa bestrijkt. Wat deed je op weg gaan om dit boek te maken? Ja, ik vind het wel grappig dat je het ambitieus noemt. <kijkt> het heeft er alleen maar mee te maken... dat het eerste verhaal zich 800.000 jaar geleden afspeelt. En als dat dan het startpunt is... dan lijkt het opeens alsof het over een miljoen jaar gaat. Het zijn maar gewoon acht hoofdstukken over reizen, hoor. Je vindt het maar, niet ambitieus zelf? Ja, het. Ik vond het gewoon ontzettend leuk om uh, die verhalen te vertellen. Jij vraagt van, <coughs> waarom yeah. ging je op reis? Nou, <coughs> dat ben ik vaak. Ik, ik denk dat het ermee te maken heeft dat ik een van de... Nou, ik dacht eerst dat ik een van de weinige... of misschien wel de enige in Europa was... die een, een warm gevoel heeft bij de E-wegen. Dat heeft te maken met een jeugdherinnering... dat mijn vader, die neemt ons allemaal in de auto mee naar op oma... En, en onderweg zegt hij, dit lijkt een gewoon weggetje, maar... Dit is de E8, hoor, die loopt van Londen naar Moskou. En dat, is een, dat was een, een uitspraak die dus van het gewone iets heel bijzonders maakte. Dus uh, uh, ik zag de werkelijkheid die ik kende... maar mijn vader die gaf daar een verdieping aan. En misschien heeft hij door zo'n opmerking... ook wel die verbeelding op, uh, uh, op gang gebracht. En toen... Had ik dus een heel warm gevoel bij de E8. Want het was niet alleen de weg van naar opa en oma, maar het was ook een, een, een grote grensoverschrijdende weg. Maar dan nou kreeg ik van mijn hoofdreacteur bij de VPRO een, een appje die zei. Mijn vader zei precies hetzelfde. Alleen ik zat niet in een eend, maar wij zaten in een witte taunus, geloof ik. Hm. Dus het blijkt dat het, uh, dat het toch iets uh, breder gedragen is. Nou ja, na de oorlog ik zei al, ze, uh, zijn er door de Verenigde Naties wegen uitgerold. Dat was dat E-wegen-netwerk. Ja. Die werden dan van, uh, van, van nummers voorzien. Maar er zat wel een hele duidelijke gedachte achter. Nou ja, dat, dat, eigenlijk was dat al begonnen tijdens de oorlog. Omdat die natuurlijk de geallieerden bezig waren. Ja. Er ging heel veel kapot. En het idee is van als we gewonnen hebben, wat dan? Uh, er waren dus al werkgroepen van geallieerden bezig. In 1947 werd de Europese Commissie van de Verenigde Naties opgericht en die zijn toen hebben uh, vertegenwoordigers uit alle landen in Europa samengebracht en gezegd wat moeten we nu doen? We zouden eigenlijk moeten nu proberen om die oude vijanden weer met elkaar ja. in verbinding te stellen. Uh, en uh, het hele idee is, we moeten wegen, grensoverschrijdende wegen maken... die de mogelijkheid biedt dat het, uh, het oude vooroorlogse verkeer weer op gang komt. Die wegen die lagen er dus eigenlijk al voor een groot deel. Maar je geeft ze nummers en je geeft er ook een... een een soort minimum eisen aan die wegen. Ze moeten daar en daaraan voldoen. En niet alleen in het ene land, maar ook in het andere land. Zodat je het idee hebt dat, dat die wegen doorgaan als je de grens overgaat. Maar een van de dingen waar dit boek op gebaseerd is. is natuurlijk het feit dat de Europeanen altijd gereisd hebben. En ik heb me zoveel, oh, waarschijnlijk jij ook, zo vaak afgevraagd. een lasje over een of andere monnik of over een schilder uit Gent. En die blijkt dan opeens gewoon in Rome terecht te komen. Ik heb me altijd afgevraagd ging iemand dan wandelen? Of hoe, hoe ging dat dan? Ja, dat, uh, je nou, als je het over de monnik hebt, heb je het over de pelgrimswegen. En, en, uh, die pelgrimsroutes dat waren uh, eigenlijk op dagtochten van elkaar waren kloosters. Dus dat liep je gewoon van klooster naar klooster. En je had de tijd. Maar dat hele idee dat de mensen pas hun dorp zijn uitgegaan... toen er een stoomtrein kwam, dat, uh, dat, dat klopt gewoon oh. niet. En, ook als je, uh, en dat is ook eigenlijk altijd al zo geweest. Ik was in de... In Denemarken, in Kopenhagen, in het museum. Dat was voor mij een startpunt, omdat daar is een, een grote ketel... de ketel van Gundestrup, die is in het begin van de vorige eeuw... teruggevonden in een, in een moeras in, de, in het veen in, de, um, in Denemarken, in Jutland. En die bleek gemaakt te zijn, ergens 150 voor Christus... in Trasiën, in Bulgarije. Dus daar hebben we het dus over meer dan 2000 jaar geleden... dat, er, dat, dat die dingen zich al over grote afstand verplaatsten. En groot raadsel waarom dat zo was. Maar er was een mevrouw die, die zei... ik wil graag dat je nog één dag blijft in Kopenhagen... want ik wil je iets anders laten zien. En de volgende dag, zij is Karin Vrijs... is een conservator van het, uh, van het, museum, van het Nationaal Museum in, uh, van Denemarken. En zij bracht mij bij het meisje van echt vet. En het meisje van echt vet, dit is een, een mummie... Uh, dat wil zeggen, er is van haar niks over dan uh, haar haar, haar tanden en haar nagels. Maar zij is gevonden in een boomstam <coughs> 1500 jaar eerder al. Dus het is bronstijd. Het is een tijd van grote bloei voor Denemarken. Ze handelde in amber, dat gaf veel rijkdom. Dus de elite liet zich daar als halfgolde begraven. Uitgeholde boomstam met een uh, uh, deksel erop, maar nam je dat eraf, dan lag daar... Dat prachtige meisje, ook al is het lichaam er niet meer... maar het, ze was fantastisch aangekleed met een, met een prachtige rok... met een naveltruitje, met een, met een heel mooi lang haar. Het zag er allemaal, ook al was ze zelf nauwelijks meer aanwezig... het zag er heel zomers uh, uit en, en, en uh, heel jeugdig. Zij bleek ook achteraf, want hier komt Karin vrij. Zij is chemicus en zij pakt die tanden en ze pakt die haren. En daar gaat ze... Ze pakt één haar. Haar is 23 centimeter lang. Ze pakt een heel klein stukje uit de voortanden en uit de kiezen. En dat gaat ze analyseren. En je moet je voorstellen, Denemarken is helemaal trots op. Dit is onze prinses. Zij gaat het analyseren, ze gaat het kijken naar het strontium in die tanden. En strontium heeft vele verschijningsvormen. Isotopen heet dat. Welke isotoop van strontium je in je lijf krijgt, dat hangt samen met wat je eet. Wat je eet 1500 jaar voor Christus... dat hangt samen met de bodem waarop je leeft. Na analyse van alles wat er in dat graf ligt... bleek dat deze prinses helemaal niet deens was. Wat was ze dan? En dat, dat zij in de laatste... want je kan die haar, dat haar wat ze had... dat had 2,5 jaar uh, nodig gehad om te groeien. En dan kan je centimeter voor centimeter voor centimeter... kan je nagaan door dat haar te, te analyseren... waar ze al die tijd geweest is. En dan blijkt dat zij voordat zij doodging, vlak voordat ze doodging, nog duizenden kilometers gereisd had. En waarschijnlijk was zij afkomstig uit het Zwarte Woud, uit de bovenloop van de Donau. Dus dat hele idee. Zij, de Duitse uh, conservator in Denemarken, die durfde eigenlijk eerst helemaal niet met die met die resultaten naar buiten te komen. Ze zegt, ik, daar krijg ik last mee. Want de Denen dachten, dit is een Deense... en die hoort in Denemarken en die is er altijd geweest. Maar ze, haar boodschap was, ze is helemaal niet Deens. De, boom, de, de, de deken waarop ze ligt is niet Deens. De kleren is niet Deens. Ja. Het, het is een, een mooi verhaal... en het is een van de vele voorbeelden in, in jouw boek... waaruit blijkt dus dat de Europeanen sinds mensenheugenis... en ver daarvoor zich al over dat continent verplaatsten... over grote afstanden. Ja. Jij bent ook zelf... die reizen na gaan maken. Ja. Maar is daar dan nog iets van over? Zijn er nog ja, plekken waarbij je denkt... ja, hier heb ik een soort historische sensatie? Uh, ja, dat is, dat is er wel. Kijk, het, het, het genre waarin ik schrijf... Ik, uh, het is geen geschiedenisboek, het is geen literatuur. Het, het bevindt zich ergens daartussen. Ja. Dus ja, je hebt een, je hebt een paar... Je hebt een, een paar teksten. En je hebt de tijd. Uh, dat, is, dat zijn de feiten die je in handen hebt. En, maar ik wil graag ja, proberen dat verhaal boven tafel te krijgen. En uh, er is ook een archief uh, wat er nog steeds is. Ook al is het uh, 2000 jaar geleden. Dat is namelijk Europa zelf. Um, voor die reis die begon in Kopenhagen... ben ik de Elbe en daarna de Donau langs gereisd. Langs die wegen uh, die langs de rivieren lopen. Lopend? Die... <coughs> nee, met de auto. <coughs> hey, jammer. Mm, uh, en die, uh, daar zie je dus dat uh, uh, de natuurlijke barrières die die mensen tegenkwamen, die liggen er natuurlijk nog steeds. Ja. En dat die de, dus... De, dat de Maar niet allemaal. Er zijn natuurlijk natuurlijke barrières in de vorm van water waar nu een brug overheen ligt die er toen waarschijnlijk ja, ja, was. Ja, natuurlijk. Maar goed, die, die, die rivier loopt er nog en ja. die, die, de elbe die wringt zich op een gegeven moment door het Ertsgebergte. En aan de andere kant van het Ertsgebergte kom je in, in Tsjechië terecht en daar woonde in de tijd een, een, een andere uh, stam. Of je, je volgt de Donau en die, die die gaat dan heel langzaam die lage soepkom van de Hongarije binnen... en die kronkelt daar wat. En uiteindelijk in, in, in Servië komt hij dan voor de Karpaten... En dan ja, daar dringt hij zich doorheen. Van de, de IJzeren Poort in de Karpaten heet ja. dat. En als je daar doorheen komt na vijf dagen lopen... kan je dan ja. ongeveer uitrekenen... dan kom je in Tracië. Dat is weer een heel ander land. Al die dingen... of de, de plek waar de veldslag is geweest... Uh, tussen Romeinen en Kelten daar, daar... is bij een hoogte. Je kan op die hoogte gaan staan en je kan dan het, uh, het landschap... en daar staan, liggen nu wel steden in Espoort... Ja. maar die hoogtes, die waren er al. En wat is nou uiteindelijk de mooiste weg die als je een weg zou willen volgen... wat is de mooiste weg die je dan zou moeten nemen? Nou, als, als je het hebt over de E-wegen... Ja. Um, uh, het is... <laughs> uh, nou, waarom zou je niet de E-22 nemen? Wat is de E-22? Nou, de E-22, die, dat is de, de weg die loopt uh, door over de E-10 van Amsterdam. Die komt uit Holyhead uh, in Wales. Die, uh, die gaat uh, Bij Amsterdam gaat hij naar het noorden over de Afsluitdijk... en die loopt door tot Kazachstan. Waarom zou je dat niet eens doen? Die, die gaat door Denemarken, een stukje door Zweden, door de Baltische Staten. En die gaat dan het, het diepe oosten in. Wat ik zelf heel mooi vond, is de, de reis die ik zo net beschreef, ja. langs de Elbe en de Donau. Ja. Uh, omdat ja, die Donau. Uh, ja, het, het is eigenlijk ook een verhaal waarbij het hoogtepunt bijna op het eind is. En, en, en die, die ijzeren poort door de Karpaten, die is ja. fantastisch. En daarna vloeit hij natuurlijk door naar die delta, naar de Zwarte Zee. In je, hoofd, in je boek staan heel prachtige hoofdstukken... opgangen aan struikrovers, pelgrims, gelukszoekers, veroveraars. Mensen kunnen zich daar misschien wel iets bij voorstellen... nu ze een van je verhalen wat uitgebreider hebben gehoord. Allemaal mensen die dus in verschillende tijden Europa hebben bereisd. Ik vond het verhaal van die Boula bijvoorbeeld fantastisch. <lacht> maar goed, daar kunnen we nu niet meer over hebben, want we hebben geen tijd meer. Mensen moeten zelf maar lezen in het boek over oude wegen van Matthijs Deen. Dank je wel voor je komst. Het is een uitgave van, uh, van Thomas uh, Rapp. En uh, wij zijn uh, volgende week weer... Is er hierna uh, de taalstaat van Frits Spits? Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, dat is het waarschijnlijk volgende nee. week. D er is Pyeongchang. Heel goed. Ja, en doet Frits nog een uh, podcast? Dat deed hij vorige week wel. Nou, we weten het niet. Nieuwsweekend. Een programma van Max. NPO Radio 1.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 Op zoek naar elektronica en techniek. Ga dan naar Conrad.nl. Techniek begint hier. Nu op zeetours.nl. Echt vakantieplezier op zee met het gloednieuwe schip Carnival Horizon. Inclusief vluchten vanaf 899 euro per persoon. Magistraal. Neo Rauch in de fundatie Zwolle. Met een groot overzicht van zijn schilderijen. Kijk op museumdefundatie.nl. NPO Radio 1